12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, problemen bij vaststellen WOZ-waarden. Fleur Greper, nieuwe voorzitter D66, en hoge claim dreigt voor Egon. Het weer, de bewolking overheerst en in vrijwel het hele land valt regen. Verschillen in temperatuur zijn zeer groot. In het noorden is het plus 1 graad en gaat de regen over in IJzel en sneeuw. In de rest van het land blijft het regenen en het is daar zo'n 6 tot 11 graden.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 Dat verscherpt toezicht betekent dat wij afspraken maken over wat er beter moet in die gemeente. En dat wij wat vaker bij die gemeente langskomen om te kijken of ze ook netjes doen wat we met elkaar hebben afgesproken. En de onderwerpen waar het op beter gaat. Ja, dat kan een, een hele diversiteit aan onderwerpen zijn. Betere gegevens verzamelen, taxaties beter inrichten, sneller reageren op vragen of bezwaren van burgers. Dat zijn allemaal onderwerpen waar wij afspraken over kunnen maken dat het beter moet. En dan heeft u nog advies voor mensen die dus zelf met een woning zitten... en dat willen aanvechten nu ze uh, de brief van de gemeente in de bus hebben gekregen... met daarop de WOZ-waarde? Ik heb daar uh, zeker een advies voor. Uh, wat, uh, wat heel belangrijk is... Dat, uh, dat uh, laten gemeenten gemeente ook heel vaak werken. bel eerst eens even met de gemeente om te vragen hoe het precies zit. Uh, doe niet zozeer een formele procedure, maar informeel contact even bellen. Misschien even bij de balie langs gaan. Dat geeft veel meer duidelijkheid dan formele bezwaarprocedure starten. De meeste gemeenten zijn heel graag bereid om je gewoon telefonisch uh, te woord te staan... En uh, ja, misschien wordt het daardoor wel wat duidelijker. Want een van de lastige punten van de Wolswaarde op dit moment is natuurlijk wel... dat die Wolswaarde betrekking heeft op een jaar geleden. En toen stond de Moningmarkt er nog een stukje beter voor dan nu. Dus hij lijkt misschien wat hoog, de Wolswaarde. Als je een jaar terugdenkt, klopt hij misschien toch wel. Want die prijzen blijven zakken. Hartelijk dank Ruud Katman van de Waarderingskamer. Fleur Greper heet ze, de nieuwe voorzitter van D66. Vanochtend werd bekend dat zij de winnaar is van de interne verkiezingen. Greper over haar ambitie als nieuwe voorzitter. Nou, wat ik heel erg graag wil doen als voorzitter is het verbinden van, uh, van de vereniging. Het, het bij elkaar brengen van de kennis en de kunde. En de, met name de enorme hoeveelheid energie die ik elke keer als ik in de partij rondloop uh, weer ervaar. Uh, die gebruiken om als uh, vereniging nog sterker naar voren te komen. Beurt dat nu te weinig? Nou, we hebben als, uh, als partij, uh, om, om een grote sterke partij te worden, uh, twee dingen nodig. Een sterke politieke afvaardiging en een sterke vereniging. Is het nu tijd dat er meer aandacht komt voor de leden? Nou ja, we komen als, als, van ver als partij en uh, Ingrid van Engelshoven, mijn voorganger, heeft al met heel veel succes uh, de partij weer op poten gezet. Maar het is nu tijd om de vereniging ook verder te professionaliseren. Die, uh, die, die slag is gewoon nodig. Die hoor ik ook heel erg nadrukkelijk bij afdelingen. Afdelingen die mij uh, de afgelopen maanden gesteund hebben, geeft dat ook heel erg nadrukkelijk aan. En ja, daar, daar, kunnen, daar kunnen we nog sterker worden. Ja, zeggen zij van er ligt te veel nadruk op die politieke top en er is te weinig aandacht voor ons? Nee, zij geven heel erg natuurlijk aan dat zij behoefte hebben aan kennis en kunde. Uh, die kennis en kunde is vaak ook wel aanwezig soms op afdelingsniveau... omdat daar geëxperimenteerd is, omdat allerlei ideeën ontwikkeld zijn. Uh, maar die kennis die delen we nog niet voldoende met elkaar. En Als we dat op een goede manier doen en de energie die er in de partij zit goed weten te verbinden... dan kunnen wij als, uh, als partij nog sterker worden en nog verder groeien. Beseft u het al dat u voorzitter bent van een politieke partij? Nou, het beseffen uh, komt uh, goed binnen hier als je hier rondloopt op het congres. Iedereen die komt op je af. Uh, maar het is nog steeds wel een beetje onwerkelijk. Maar, uh, ja, hier hebben we twee maanden hard campagne voor gevoerd. Dus het voelt, uh, het voelt gewoon heel erg als een, uh, als een uh, opluchting. En uh, Ik ben erg blij dat het gelukt is. Fleur Greper, dus de kerstverse voorzitter van D66. En ze sprak op het D66-congres in Eindhoven met verslaggever Marcel Bril. In Egypte zijn 21 voetbalsupporters ook in hoger beroep tot de doodstraf veroordeeld... voor hun rol in de voetbalrellen in Port Said. Daarbij kwamen vorig jaar februari 74 mensen om het leven. Na de uitspraak van het hof hebben ongeveer 2000 demonstranten... een aantal veerboten over het Suezkanaal tegengehouden. In Cairo is brand gesticht in een gebouw van de politie. In januari braken ook al rellen uit... nadat de rechter de verdachte de doodstraf had opgelegd...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 De, van is blij, of de Belangenvereniging van Gedupeerden is blij met de uitspraak... en verwacht dat er nu een schaderegeling komt. In totaal verkocht Egon tussen 1987 en 1998 zo'n 700.000 koersplanpolissen. Nog steeds is er geen definitieve verkiezingsuitslag in Kenia. Vanochtend om 9 uur zou de kiescommissie de uitslag bekendmaken... maar tot nu toe is hij er nog niet. Correspondent Koer Lindeijer in Nairobi... Veel onduidelijkheid, Koert. Wat is er aan de hand? Ik sta nu in het uh, kiescentrum. En ieder moment kan de voorzitter uh, van de kiescommissie gaan spreken. Net uh, is er gebeden op zijn uh, islamitisch, op zijn de christelijke manier. Nu is er weer een kerkkoor begonnen. En dat wijst erop dat er een beladen uitspraak, een zware uitspraak, bekend uh, gaat worden. Wat duidelijk is geworden de afgelopen paar uur, is dat... De cijfers kloppen gewoon niet. De uitslag die vanochtend bekend werd gemaakt... waarbij Uhuru Kenyatta weliswaar stevig had gewonnen... maar met 4000 stemmen net over die drempel van 50% is gekomen... die uitslag klopt niet. Afgelopen nacht blijkt het aantal uitgebrachte stemmen van 70 opeens... Uh, 86 uh, te zijn uh, geworden. Kortom, het is gemanipuleerd met de stemmen. En daarom is de kiescommissie de afgelopen paar uur achter gesloten deuren bijeen uh, geweest. En is er daar een stevige knokpartij geweest met woorden uiteraard over wat er nu bekend gemaakt gaat worden. En dat zal binnen vijf minuten zal duidelijk worden over hoe Kenyatta winnaar is geworden in de eerste ronde. Of wat het toch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 Gemiddeld stelt de gemeente nu 40.000 inwoners. De burgemeesters vragen zich verder af of de planning van het kabinet haalbaar is. In het regeerakkoord staat dat er 75 gemeenten minder moeten zijn in 2017. In Afghanistan zijn er zeker 18 mensen omgekomen bij twee zelfmoordaanslagen. In de hoofdstad Kabul blies een man zich op bij de poort van het ministerie van Defensie. Negen mensen kwamen om, allemaal burgers. Verantwoordelijkheid is opgeëist door de Taliban. De aanslag is bedoeld als boodschap voor de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hagel, die in Kabul is. Hij was op het moment op een veilige locatie. Een half uur na de aanslag in Kabul ontplofte een bom in de stad Kost... zo'n 150 kilometer ten zuidoosten van Kabul bij de grens met Pakistan. Bij die aanslag kwamen negen mensen om. De meeste van hen waren kinderen die in de buurt aan het werk waren. De rondleidingen door het Witte Huis in Washington zijn geschrapt... en dat is een gevolg van de nieuwe bezuinigingen in de Verenigde Staten. Daardoor is er geen geld meer voor de rondleidingen... door de amswoning van de Amerikaanse president. Dat betekent dat de deur van het Witte Huis voor scholieren, toeristen... en andere belangstellenden voorlopig dicht blijft. Publiek is boos dat zij nu de dupe zijn. It's a shame, and I suspect that what they say here is not really going to make a difference in the country's economy. I don't think it was a reasonable decision. This is our huis. We should be able to go into it. Geen geel, maar een tijdstraf. Scheidsrechters in het amateurvoetbal willen graag dat er een tijdstraf wordt ingevoerd in plaats van een gele kaart. Ook zou er een basisopleiding moeten komen voor scheidsrechters. Blijkt uit een enquête van het televisieprogramma 1Vandaag. In samenwerking met de KNVB en scheidsrechtersvereniging COVS. Tijdens het onderzoek werden bijna 2000 scheidsrechters en grensrechters ondervraagd. Dat was het eerste onderzoek sinds de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in december. 78 van de ondervraagden gaf aan wel eens te maken te hebben gehad met geweldsincidenten. Op 20 maart komt de KVB met een actieplan om het geweld op de voetbalvelden terug te dringen. Schaatser Koen keer gaat per hij terug bij de TVM-ploeg. Hij tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van Sochi volgend jaar. Verwij reed de afgelopen seizoenen voor het team van Veen, maar hij verschilde van inzicht met de ploegleiding. Verwij reed in het seizoen 2009-2010 ook al voor TVM en dat was toen niet zo'n succes. Wordt dit weekend tijdens de Wereldbekerfinales in Tiof al gekozen door Gerard Kemkers. Robin Haase is in de eerste ronde van het tennistoernooi... van Indian Wells uitgeschakeld. Nederlander verloor van de Amerikaan James Blake in twee sets. Haase is tot nog toe bezig aan een matig jaar. Van de zeven toernooien die hij heeft gespeeld... wist hij bij slechts twee toernooien de tweede ronde te halen. Verkeersinformatie. Bij de ABB John Sahoka. Met een vierde op de A325 Arnhem richting Nijmegen. Daar staat tussen kroopunt Retsen en Nijmegen drie kilometer. Nog een keer de hoofdpunten problemen bij vaststellen WOZ-waarden. Fleur Greper, nieuwe voorzitter D66 en hoge claim dreigt voor Egon. Dat was hem met uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag gewenst en welkom bij Argos... het onderzoeksprogramma van Radio 1. Vorige week werd Ahmed Al-Jabali vrijgesproken. Hij werd door justitie gezien als de brandstichter... in het detentiecentrum op Schiphol in oktober 2005. De ramp waarbij elf doden vielen. Willem de Haan volgt die zaak al jaren voor ons. Straks kijken we met hem terug op de vrijspraak. Maar eerst de anticonceptiepil die in opspraak is. Elf doden zijn er gevallen door ernstige bijwerkingen... van de Diane 35-pil. Ruim tien jaar geleden woedde een enorme strijd... over de derde en vierde generatiepil die omstreden was. Alles wat nu gebeurt werd toen al voorspeld. Maar waarom werd er niet ingegrepen? Tijd voor een... Reconstructie. Zij gebruikte deze pil in eerste instantie voor haar acne. Ze heeft al uh, vanaf haar puberteit heel erg last uh, gehad van jeugdpuisjes. En toen is haar de Diana 35 voorgeschreven. En het hielp tegen puisjes. En nu is ze dood. Laten we eerlijk kijken nou naar, naar Diana 35. Wat is daar de navrante van? De werking is hetzelfde als Microgenon 30. En... De bijwerking is groter en bovendien moet je ervoor bijbetalen. Dus je betaalt eigenlijk voor de bijwerking, je betaalt voor je troozen. Nou, tel uit je winst. Wat we niet moeten vergeten, het is een middel wat uh, veilig blijft... als het voorgeschreven wordt volgens de bijsluiter. En dat betekent dat je het uh, in bepaalde gevallen niet zou moeten voorschrijven. Als laatste hoorde u Egbert Klaassen. Plaatsvervangend medisch directeur van de pilfabrikant Bayer. Klaas heeft alle vertrouwen in de Diane 35. De pil waar de laatste weken veel om te doen is. Goedenavond. U kent hem misschien als anticonceptiepil, de Diane 35. Hij wordt vaak voorgeschreven tegen puistjes en overbeharing. Dat deze pil een verhoogd risico op trombose met zich meebrengt, dat was al bekend. Maar dat er ook mensen aan zijn overleden, daarvan komen nu pas de eerste berichten naar buiten in Nederland. Het NOS-journaal van vorige week zaterdag. Op die dag opende Trouw met het nieuws dat er tien gevallen zijn gemeld... van vrouwen die mogelijk overleden zijn aan de bijwerkingen van de Diane 35-pil. Alle media volgden. De Diane 35-pil wordt al jarenlang voorgeschreven als anticonceptiemiddel... maar eigenlijk is het een pil die geregistreerd staat als middel tegen acne. Van de Diane 35 is al jarenlang bekend dat die een verhoogde kans op trombose geeft... Statistisch gezien was het te verwachten dat daar vrouwen door zijn overleden. De eerste meldingen daarvan kwamen de laatste maanden uit Frankrijk. De Franse autoriteiten besloten daarop de pil van de markt te halen. In eerste instantie werd hier voorzichtig de vraag gesteld... wat er in de Franse gevaren was om een pil die al zo lang gewoon te koop was... opeens van de markt te halen. Maar volgens trombose-expert en epidemioloog Frits Roosendaal... was de stap van de Fransen heel verstandig. Dat vertelde hij in het RTL Nieuws van 31 januari. Inderdaad weten we al, al heel veel jaren dat de dianenpil pil een van de pillen is die een verhoogd risico geeft. Of moet beter zeggen, die nog wat extra verhoogd risico geeft op trombose. En in zeldzame gevallen kan dat dodelijk zijn. Dus dat, die, uh, dat daar iets aan gebeurt vind ik prima. De druk op minister Schippers om de Diane 35 in de band te doen neemt toe. Maar ze wacht nog af. Dat zei ze dinsdag in het Radio 1-journaal. Nou, kijk, als ik ervan overtuigd was dat hij eruit uh, zou moeten gaan... dan zou ik nog uh, misschien wat harder drukken. Maar ik vind ook dat je bij zulke soort zaken de dingen eerst eens moet onderzoeken. We moeten toch eerst eens even goed kijken... wat is nou daadwerkelijk hier aan de hand voordat we ad hoc maatregelen nemen. Maar niet alleen de Diane 35 geeft meer kans op trombose. Een hele reeks anticonceptiepillen... die dagelijks door duizenden vrouwen in Nederland worden gebruikt... hebben datzelfde risico. De pil bestaat sinds de jaren 60. De verbeterde versie daarvan, de tweede generatiepil... kwam in de jaren zeventig op de markt. En in de jaren 80 volgden nieuwere varianten... de zogeheten derde en vierde generatiepillen. De Diane kwam in dezelfde tijd uit als Mercilon en Marvelon... zogeheten derde generatiepillen. Die nieuwe pillen werken niet beter dan de oude... maar ze hebben wel een nadeel. Een licht verhoogde kans op trombose... Waarom kwamen ze dan toch op de markt? Vragen we Frans Helmerhorst, hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Het heet economie, geloof ik. Ja, de patenten gaan, gaan er vanaf, eten, dus er moet weer iets nieuws komen. Maar ja, het is, het is niet veel nieuws, het is meer me too, meer van hetzelfde. Die nieuwe pillen hadden wel een voordeel voor de farmaceuten. De patenten van de tweede generatiepil waren verlopen... en daarom moesten er nieuwe pillen met nieuwe patenten komen... De dianepil is nu omstreden, maar waarom wordt er dan niet ook gekeken naar die andere anticonceptiepillen... die een bijna even hoog risico op trombose met zich meebrengen? Waarom werden pillen die niet beter waren, maar wel meer bijwerkingen hadden, voorgeschreven? En hoe hield de farmaceutische industrie die pillen tot op de dag van vandaag op de markt? Argos, met deel 1 van een tweeluik over anticonceptiepillen... met een verhoogde kans op trombose, die op de markt kwamen en bleven. Mijn naam is Marjolein Weideman. Ik uh, ben de zus van Petra van Deudekom. Ik ben Thea Langveld en ik ben de moeder van Petra van Deudekom... die overleden is in uh, januari 2000. We zijn op bezoek bij de familie van Petra van Deudekom die in 2000, op 23-jarige leeftijd, volkomen onverwacht stierf. Het begon met een onschuldige klacht. Ze kreeg pijn in haar kuit, die maar niet wegging. Wat ze niet wisten, was dat die pijn veroorzaakt werd door een trombose. We hebben haar naar de huisarts gestuurd en de huisarts uh, maakte een inschattingsfout die zei: een zweepslag of een scheurtje in een spier, omdat ze heel veel sporten. En uh, uiteindelijk is ze op een gegeven moment uh, uh, gaan stoeien met haar uh, vriend tegen een bed aangekomen en toen is dus uh, dat toffeltje gaan wandelen. En toen is de pijn uit haar been naar haar rug gegaan. Dus dat bleken al de bloedstolsels die zijn verschoven, zeg maar, verschoten naar uh, haar longen. Vrij snel daarna ging het echt mis. We hebben haar gevonden op de toilet. En. Uh... Ze was uh, helemaal grauw en uh, ze wist nog uit te brengen van, mam, ik verlies uh, de controle helemaal over mezelf, van boven en beneden en alles. En toen viel ze op de grond. En ja, ik heb haar geprobeerd uh, wakker te schudden en uh, noem maar op. En uiteindelijk viel ze flauw, ze viel neer in het toilet en we hebben haar niet meer wakker gezien. En toen zei, die nacht uh, is hij overleden. Ze dus is uh, zeg maar uh, uh, gestikt, ja. Er werd autopsie verricht om te onderzoeken waaraan Petra was overleden. En pas toen bleek dat de oorzaak van haar dood trombose was. De conclusie van de artsen was dat die trombose vermoedelijk veroorzaakt is door haar pil. De Diane 35. Dit hebben we niet zien aankomen. De artsen hebben het ook gemist. Omdat haar been niet opgezet was, niet gezwollen, niet rood... hebben de artsen er ook overheen gekeken dat ze een trombosebeen hadden. Dus we wisten van niks plotseling. Petra van Deudekom is een van de elf doden... die onlangs gemeld zijn bij het LAREP. Het geneesmiddelencentrum dat de bijwerkingen bijhoudt. De diane wordt vergoed als een anti -middel, Maar hij werkt ook als een anticonceptiemiddel. En zo wordt hij ook vaak voorgeschreven. Maar nadeel is dat je daarbij een verhoogde kans op trombose krijgt. En dat terwijl er een goed alternatief is met hetzelfde positieve effect op acne, de microginon 30. Een oudere pil met een twee keer zo kleine kans op trombose. Die hogere trombosekans van Diane is al lang bekend. Dat vertelt Frans Helmerhorst, gynaecoloog en hoogleraar klinische epidemiologie van de fertiliteit aan het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij deed jarenlang onderzoek naar de bijwerkingen van anticonceptiepillen over die derde generatie en ook over de Diana. Daar nou, wisten, eh, wisten we het al lang, al jaren. Ik heb het nog in mijn oratie eh, nog verteld. En ik ben niet de enige, hoor. En laten we eerlijk kijken nou, naar, naar Diana 35. Wat is daar de navrante van? De werking is niet veel anders dan gewoon microgenon 30. Dus het voorkomen van puistjes en, het, eh, en, en ook als je puistjes hebt, dat het ook eh, eh, verminderen gaat. Eh, dus de werking is hetzelfde als microchinoon 30. En de bijwerking is groter en bovendien moet je ervoor bijbetalen. Dus je betaalt eigenlijk voor de bijwerking, je betaalt voor je trombose. Nou, tel uit je winst. Argos besteedde in eerdere uitzendingen al aandacht... aan de verhoogde kans op trombose van de moderne anticonceptiepillen. Ook toen al waren er trombose-slachtoffers. Zoals Monika Velu, die in 1998 plotseling ernstig pijn kreeg aan haar been. Nou, toen lag ik binnen een half uur eigenlijk in het ziekenhuis, echo... Uh, toen moest ik naar een, uh, met de ambulance naar een ander ziekenhuis. Er werd longembolie geconstateerd. Twaalf dagen in het ziekenhuis geweest. Heparine, alle toestanden die erbij horen. En uh, nou, er werd dus geconstateerd dat ik uh, ja, toch behoorlijk wat uh, tromboseverschijnsel had. Onder andere dus in mijn been, in mijn kniehold. En dus een aantal uh, embolietjes in ik meen mijn linkerlong. Zijn uiteindelijk zijn ze natuurlijk gaan zoeken naar waar het vandaan kwam. En toen kwamen ze dus van slikt u de pil? Ik zeg ja. Oh, daar gaan we dan gelijk mee stoppen. Ik zeg hoezo, ja, dat uh, is van de pil, uh, piltrombose, dat zien we wel eens vaker. En, uh, nou ja, goed, uh, uh, je denkt dan bij jezelf van als dat propje op een verkeerd plekje terechtgekomen was, dan had ik het dus niet na kunnen vertellen. Dat schrik je wel, ja. De strijd om de risico's van de anticonceptiepil begon in 1995. Dat vertelde Jan van den Broeke in onze uitzending in 2000. Van den Broeke is hoogleraar klinische epidemiologie aan het LUMC. Hij kan zich het moment dat de bijwerking voor het eerst bekend werd... nog levendig voor de geest halen. De eerste signalen kwamen uit een onderzoek... dat opgezet was voor een heel ander doel. Het was een onderzoek opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie. En de Wereldgezondheidsorganisatie wilde een onderzoek doen... naar de bijwerkingen op hart- en vaatziekten van de pil... in hoofdzakelijk in ontwikkelingslanden. Tot een totale verrassing vonden ze in het Europees gedeelte van het onderzoek... want er was dus een Europees gedeelte om de vergelijking te kunnen maken... vonden ze dat enkele pillen van de laatste generatie... die dan de derde generatie pillen worden genoemd... Enkele, enkele pillen van die laatste generatie... Eigenlijk in een keer opnieuw meer veneuze trombose geven dan, eh, ik zou zeggen, de net iets oudere pillen, eh, die dan tweede generatie pillen werden genoemd. Dat was zo'n verrassende bevinding die ze deden in het begin van 1995, dat ze eigenlijk absoluut niet wisten wat, wat ze daarmee aan moesten. Op zoek naar een verklaring voor hun verrassende bevindingen... vroegen de wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO... advies aan collega-onderzoekers en aan de farmaceutische industrie. Over heel de wereld gingen onderzoekers aan de slag. Waaronder Jan van den Broeke zelf. En wat bleek? De resultaten van de WHO werden bevestigd. De Engelse autoriteiten besloten toen... om alle huisartsen per brief te waarschuwen. Die brief is uitgelekt en in de media gekomen... Ik herinner me dat nog persoonlijk heel goed. Ik was die dag uh, in Londen. Dat was een dag in oktober. Ik was in Londen. En uh, ik was s'avonds naar uh, toneel gegaan. Toneelvoorstellingen kwam buiten uit het theater. En ik hoorde alle krantenjongens roepen... Uh, dat er iets verkeerd was met de pil. Het, het ging net niet zo ver dat de pil kills of iets dergelijks. Maar het, het, het, het begon daar bijna op te lijken. Nou ja, ik wist zelf natuurlijk meteen wat er aan de hand was. De medische autoriteiten in Groot-Brittannië adviseren artsen... voorzichtig te zijn met het voorschrijven van zeven merken anticonceptiepillen. Omdat de pil de kans op trombose verdubbelt. In Engeland brak paniek uit. Veel vrouwen stopten acuut met het slikken van de pil. Dat is de geschiedenis ingegaan als de scare. Organon, in 1995 de fabrikant van een aantal derde generatie pillen, reageerde meteen en opende een informatielijn voor bezorgde gebruiksters. Ik denk dat we moeten onderscheiden tussen de vraag of dit risico ontstaat... door de pil, door het voorschrijfgedrag of door de, door de patiënt zelf, door, de, door het gebruikstoel. En wij zijn ervan overtuigd. En wij hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid. Ik ben ook gynaecoloog, ik heb jaren pillen voorgeschreven. Ik geloof absoluut dat het niet nodig is om het voorschrijfgedrag te veranderen. Toch Want heeft wij denken, u een 06-nummer in het leven geroepen. Ja, omdat wij maar natuurlijk vinden dat wij mensen moeten informeren. Er zijn heel veel vragen. Dus wij vinden dat wij daar een plicht hebben om mensen te proberen... de informatie te geven die wij beschikken. Maar nogmaals, niet veranderen op dit moment... Verder onderzoek gaan doen om deze zaak verder uit te zoeken. Herjan Koenink-Benning van Organon in 1995. Maar Organon deed meer dan het openen van telefoonnummers. Het farmaciebedrijf Organon is zich aan het beraden over mogelijke acties tegen de Britse medische autoriteiten. Vorige week waarschuwden die tegen de schadelijke effecten van bepaalde anticonceptiepillen. Organon noemt die conclusies op basis van nog niet gepubliceerde onderzoeken ongegrond en overhaast. Wij hebben inmiddels de, de artsen geïnformeerd in Engeland... dat wij van mening zijn dat onze pillen toch tot de veiligste pillen behoren... die er op dit moment zijn, omdat we van mening zijn... dat de gegevens die nou gepresenteerd zijn... eerst eens heel goed en nauwkeurig bekeken moeten worden... voordat we overhaaste conclusies trekken... die allerlei negatieve effecten kunnen hebben op de volksgezondheid. Medisch directeur Veme van Organon in het NWS-journaal in 1995. Maar nieuw onderzoek bevestigde de eerdere bevindingen... een verhoogde kans op trombose. Maar over hoeveel gevallen praten we dan? Bij de tweede generatiepil krijgen 2 tot 4 op de 10.000 vrouwen trombose. Bij de derde generatiepil is dat de dubbele. 4 tot 8 op de 10.000 vrouwen. Er ontstond een fel debat tussen de farmaceutische industrie en onafhankelijke wetenschappers. En daarbij werden onafhankelijke onderzoekers flink aangepakt. Dat vertelde Ron Herings, wetenschappelijk directeur... van het Pharmo instituut in Utrecht. Natuurlijk proberen ze... Ja, in wanhoop probeert men natuurlijk van alles. Ik denk dat, dat organon zich één ding mag verwijten... is dat ze systematisch... Eh, Blijven ontkennen dat er iets aan de hand is met hun product. Ik denk dat dat, als ik gewoon geen marketing-expert ben, ik denk dat het de domst is wat ze eigenlijk de afgelopen tijd gedaan hebben. Dat betekent ook dat men alles in het strijd zet. Eh, om je onderzoek belachelijk te maken, dat hebben ze ook niet nagelaten om dat te doen. En ik weet dat, uh, dat ik contact ga met iemand van Orgrond die zei ook... het gaat niet om jou, het gaat om ons bedrijf. En we zullen zeker af en toe iets lulligs over je onderzoek zeggen... maar we kunnen geen kant op, Het moet maar gebeuren. Het zag er niet goed uit voor de derde generatiepil. Maar toen verscheen er in het gezaghebbend medisch tijdschrift... The British Medical Journal in 2000... een studie die gunstig was voor de nieuwe pillen. Volgens Richard Farmer, de onderzoeker die de studie deed... was er helemaal geen sprake van een verhoogd risico op trombose. De derde generatiepil was gewoon veilig. Opvallend detail, de studie werd gesponsord... door de fabrikanten van de derde generatiepil. Het onderzoek van Farmer kreeg veel kritiek... En toen gebeurde er iets heel opmerkelijks. Een paar maanden na het verschijnen van het artikel... trok het British Medical Journal het onderzoek terug. En dat gebeurt hoogst zelden. Na aanleiding van die stap begonnen ook de Nederlandse huisartsen zich te roeren. Misschien moest de derde generatiepil wel aan banden worden gelegd. Dat zei dokter Geijer van het Nederlands Huisartsengenootschap. Ik denk nu alle gegevens dezelfde kant op wijzen... dat het verstandig is om dit opnieuw te bekijken... Maar de farmaceutische industrie bleef volhouden... dat haar pillen geen verhoogde kans op trombose gaven. En ze schermde daarbij met onderzoeken. Er leek verdeeldheid in de wetenschap. Maar toen epidemioloog van den Broeke dat nader bestudeerde... ontdekte hij dat onafhankelijke onderzoeken... de bijwerking wel te zien gaven... maar onderzoeken betaald door de farmaceutische industrie... deden dat niet. Die conclusie beschreef hij in een artikel in het British Medical Journal. Het hele grappige is dat er twee onderzoekingen waren, eentje van de industrie en eentje van niet-industrie gesponsord, die gingen over dezelfde gegevens. Die gebruikten dezelfde gegevens, dat waren Engelse huisartsgegevens. En die kwamen op basis van dezelfde gegevens tot diametraal tegenovergestelde inzichten. Dan heb je meteen toch het idee dat dat eigenlijk ligt aan de manier waarop er met de gegevens wordt omgegaan. Toen de British Medical Journal de studie van Farmer terugtrok... werd er in een commentaar gerefereerd aan een andere studie... die brak met de trend. Een studie gesponsord door de farmaceutische industrie... maar die toch het risico op trombose aantoonde. Alleen, niemand had die studie nog ooit gezien... vertelde Jane Smith van het British Medical Journal. We didn't know about it. It was interesting to learn that there was another unpublished trial... Mm -hmm. um, in, in, as I say, what is a hotly contested area. Na wekenlang bellen kregen wij die studie in handen. Hij bleek te zijn gedaan door de Amerikaanse firma Wyatt, nu een onderdeel van Pfizer. Maar toen wij in de tijd met Wyatt belden voor een reactie op de studie... ontkende het bedrijf in eerste instantie dat de studie überhaupt zou bestaan. Toen we het registratienummer van de studie noemden, kwam Wyatt met de volgende reactie. Het onderzoeksrapport is een intern rapport en wordt niet vrijgegeven voor extern gebruik... De resultaten voegen niets toe aan het wetenschappelijk debat over de derde generatie pil. Toen we aan Wyatt vroegen waarom die studie nooit was gepubliceerd... meldde het bedrijf dat de studie een zodanig matige kwaliteit had... dat ze hem niet voor publicatie geschikt vonden. Frits Roosendaal, ook hoogleraar bij het LUMC en vooraanstaand trombosexpert... reageerde boos toen we hem dat argument voorlegden. Dat vind ik een volstrekt niet legitieme reden. Uh, de beslissing of, je, of een onderzoeksvraag de moeite van het onderzoeken waard is... die wordt genomen voordat je begint. Er is een vraag die wil je onderzoeken en daarom ga je onderzoek doen. Je kan niet dan als het afgelopen is en er komt iets uit wat je niet bevalt... of wat niet interessant is zeggen, nu publiceren we het maar niet. Want als dat, als dat gaat gebeuren, als we alleen maar onderzoek gaan publiceren... waaruit komt uh, wat verrassend is of wat ons bevalt... dan, dan wordt ons beeld wat wij vervolgens... Te halen als lezers uit de tijdschriften wordt geheel vertekend. Dat is waar onderzoekers juist het meest bang voor zijn dat dat gebeurt. Dus dat is uh, in strijd met elke vorm van onderzoeksethiek. Dat ze dit niet gepubliceerd hebben? Ja, ik vind het een onderzoek. Dit is een onderzoek dat blijkbaar 3,5 jaar geleden uh, gereed gekomen is. Dus er was ruim voldoende tijd om dat te publiceren. En, en dat is niet gebeurd. En men geeft zelfs in dit rapport, als ik dat zo lees, aan dat men. Vond dat het niet interessant genoeg was om te publiceren. Nou, ten eerste me dat vind ik even te verbaasd, want ik denk als er uitgekomen was dat de derde generatie pil geen verhoogd risico had gehad, dat het vermoedelijk wel interessant genoeg was geweest om te publiceren. En dan, dan krijg je dus precies het effect wat ik beschreef, dat alleen onderzoeken met een, een, een, de onderzoekers of de opdrachtgevers wel gevallige uitkomsten gepubliceerd worden. En daar lijkt het hier wel op? Daar lijkt het hier sterk op, sterker nog, ze zeggen dat zelf. De firma Wyatt was furieus toen we de geheime studie openbaar maakten. Vlak voor de uitzending dreigden ze met juridische stappen. Maar algemeen directeur Ploos van Amstel van Wyatt... ontkende dat later in de uitzending. Ik heb uh, niet gedreigd met juridische stappen. Ik heb gezegd dat wij ons beraden. De onzin uh, betreft namelijk dat Wyatt gegevens... Uh, over derde privé heeft uh, achtergehouden. Die aantijging is volkomen onterecht. En daar zijn we dus ook bijzonder kwaad over. Niet alleen Roosendaal, maar ook de British Medical Journal... en andere onderzoekers reageerden boos... toen ze hoorden dat de pilfabrikanten jarenlang hadden ontkend... dat er een verhoogd tromboserisico was... terwijl ze een studie die dat risico aantoonde in de la hadden gestopt. Volgens Roosendaal heeft de industrie bewust verwarring gezaaid. Nou, dat, dat is natuurlijk best een groot probleem. Dat zelfs um, als ik collega's tegenkom die, die uh, dit allemaal lezen... die kunnen het ook allemaal niet meer volgen... Er zijn zo ontzettend veel artikelen verschenen. Er is uh, zo'n groot aantal brieven en commentaren en editorials... dat er eigenlijk nog maar heel weinig mensen zijn in de wereld... die de zaak kunnen volgen. Terwijl als je er eerlijk naar kijkt, is het allemaal zo ingewikkeld niet. En nu, nu is er een, een zodanig rookgordijn opgetrokken... Dat, dat heel veel mensen dat niet meer weten. En dat is eigenlijk het grootste probleem. En Het rookgordijn komt voort uit allerlei alternatieve verklaringen bedenken... Die niet, die niet reëel zijn, uit het publiceren van onderzoek waarin vreemde analyses gedaan zijn... Uh, en vervolgens het niet-publiceren van onderzoek... waarin datgene wat altijd al gezegd werd bevestigd wordt. In 2003 werd in de richtlijn voor huisartsen gesteld... dat er bij de derde generatiepil een verhoogd tromboserisico is. Er werden nog geen verdere conclusies aan verbonden. Pas in 2011 werd dat advies verscherpt... De tweede generatiepil werd aanbevolen en er werd expliciet gesteld dat de dianepil niet moest worden voorgeschreven. Het gekke is dat ondanks die richtlijn, de derde generatiepil en de diane, veelvuldig worden voorgeschreven. Ook vandaag slikken nog 161.000 vrouwen de dianepil en daarnaast een half miljoen vrouwen een derde of vierde generatiepil. Het is altijd heel ernstig natuurlijk als jonge vrouwen, het zijn altijd jonge vrouwen als die uh, door uh, medicijnen uh, zelfs overlijden. Maar we weten niet zeker of dat het geval is, dat moet je onderzoeken. De pil is sinds 87 op de markt, heel veel meldingen gaan soms wel tien jaar terug. Dus waaraan iemand precies is overleden moet je dan wel even nagaan voordat je 160.000 vrouwen ineens omzet op andere uh, medicijnen wat ook zo zijn risico's heeft. Minister Schippers, deze week in het Radio 1-journaal. Ze wil nog niet ingrijpen en pleit voor verder onderzoek. De moeder van Petra van Deudekom, het meisje dat in 2000 overleed... vindt dat er snel wat moet gebeuren. Ik ben heel erg boos geweest en dat hadden mensen mij ook voorspeld. Nu komt de woede en ik had zoiets van, ja, woede. Maar die kwam wel heel erg boos. En uh, nu, ik ben nu nog boos als ik besef dat dus de Diana-pil niet uit de handel genomen wordt. Want hoeveel jonge vrouwen moeten er nog sterven... voordat eindelijk die pil verdwijnt? De zus van Petra wil vooral iedereen waarschuwen. Mensen moeten gewoon weten wat de Diana 35 uh, teweeg brengt. En zeker, uh, iedereen moet gewaarschuwd worden. En de artsen die moeten de dames waarschuwen... zodra ze aan de pil beginnen. Hebben jullie eerder geprobeerd om hier uh, aandacht voor te krijgen? Bij wie dan ook? Nee, want die kennis hadden wij niet. Het is pas sinds kort dat de naam Larep uh, omhoog werd gegooid, zeg maar. Dat hebben we met beide handen vastgepakt. Van, hé, hey, daar moeten we naartoe. Dus daar hebben we een melding gemaakt. En zo is het balletje gaan rollen. Maar voorheen uh, wisten we niet waar we het uh, moesten melden. Dus dat hebben we eigenlijk 13 jaar lang verzwegen. Het LAREP, het centrum dat bijwerkingen van medicijnen registreert... heeft inmiddels te maken met een explosieve stijging... van het aantal meldingen van ernstige bijwerking van het diane 35. Inmiddels zijn er 715 meldingen binnengekomen. Vorige maand waren dat er nog 233. Van die 715 meldingen zijn er 99 gevallen van longembolie... 77 trombose en 11 doden. Van de derde en vierde generatiepillen zijn inmiddels dertien doden gemeld. Frans Helmerhorst, hoogleraar in Leiden, is daar niet verbaasd over. Als er in de media veel aandacht komt voor de bijwerkingen van de derde en vierde generatiepillen... verwacht hij ook daar een grote stijging. Ja, dat zal, zal zeker gebeuren, want uit betrouwbare databases weten we... dat die kansen ongeveer gelijk zijn als bij de Diane... En dan kan je uitrekenen dat dat uh, gelijk moet zijn. Dus kan je verwachten dat als alle uit de hoeken de, de gegevens komen, dat dat uh, weer gelijk zal teruggetrokken worden. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat er uh, nog heel veel meer trombose en emboliemeldingen en misschien ook wel doden boven tafel komen. Het zou me niks verbazen. Maar is het aannemelijk? Ja. Dat kan je uitrekenen en dat kan, dat kan ook een college ter beoordeling van geneesmiddelen kan het uitrekenen. Dat kan een LAREP uitrekenen. Dus ja, dat weten mensen. Dat wist iedereen? Ja, kon dat, iedereen weten. Dat, dat wist u? Dat wist ook het college ter beoordeling van geneesmiddelen? Dat ja. wisten ook de beleidsmakers? Ja. Helmerhorst maakt onderscheid in de verantwoordelijkheid tussen LAREP en het CBG, het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Gisteren noemde de voorzitter van het CBG... de stijging van het aantal meldingen nog zorgelijk. Dat hadden ze moeten voorzien, zegt Helmerhorst. LAREP, een uitstekend instituut... Die is zeer afhankelijk van al die dokters en apothekers. En die, die, die dokters en apothekers... Ja, die zijn niet altijd even spits om meteen iets te melden. Ze doen hun best en je, en je ziet dat, er, dat, dat het ook steeds meer gaat toenemen. Maar... Uh, je bent niet afhankelijk als CBG van Lared. Je bent afhankelijk ook van de, de, die studies. En die studies liggen er al, al jaren. Dus nee, ik vind dat uh, inderdaad krokodillen tranen. U zegt eigenlijk aan de hand van al die studies... hadden ze al lang kunnen ingrijpen. Daar hadden ze deze getallen helemaal niet ja, voor klopt, nodig. Ja, klopt. 2009 en... wisten ze, hadden ze al uh, een... Uh, uh, voor zichzelf een, een goede overzicht kunnen maken en een besluit kunnen nemen. Nou, schreef u uh, afgelopen donderdag in het British Medical Journal een editorial samen met uh, Frits Rosendaal, die we ook vaak in de uitzending hebben gehad. Eh, daarin zegt u, er zijn geen voordelen van die derde en vierde generatie... en de diane ten opzichte van de tweede. En als we nu met z'n allen gewoon zouden overstappen gaandeweg op die tweede... dan voorkomt dat, en dan citeer ik, duizenden slachtoffers en honderden vrouwen die nodeloos overlijden. Klopt. Dat is nogal wat. Ja. Is, zijn die cijfers zo hard? Nou oh ja, gaan ze maar kijken hoeveel miljoenen Europeanen leven er hier en hoeveel gebruiken de pil? Dus tel maar uit je winst. En die cijfers zijn al die jaren bekend geweest en dit is eigenlijk een soort gecalculeerd risico wat genomen is door de autoriteiten. Oh ja, we moeten gewoon zeggen: van, ja, is het nog wel allemaal verstandig? En uh, we hebben een uitstekend alternatief, dat is die microgenom 30. En bovendien, het is nog een koper ook. Dit is toch fantastisch? Ja, dat is even slikken, zo'n reportage. U hoorde een bijdrage van Stefan Heidendaal, Anna Vossers... Helena van Beek en Kees van den Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. We hebben de uitspraak van professor Helmerhorst voorgelegd aan het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Het college laat weten dat het de uitgesproken voorkeur van Helmerhorst voor de tweede generatie pil deelt. Maar dat het ook belangrijk is dat de derde en vierde generatie beschikbaar blijven, zodat artsen een keus hebben. Waarom die keus nodig is, vertelt het CBG er niet bij. We zouden u als Argos natuurlijk geen angst voor de pil willen aanjagen. We zijn de BBC niet. Dus zou u van pil willen veranderen of hebt u vragen over anticonceptie? Ga dan altijd eerst naar uw huisarts. Volgende week deel 2 van de tweeluik dan gaat het om de marketingmethode die de farmaceutische industrie gebruikt... om de derde en vierde generatie pil in de running te houden. En de industrie zal dan ook reageren. Dat volgende week. Straks praat ik met Willem de Haan over de schipholbrand. My eyes Well, I mean to work for justice, till I'm dead, gone. Sun downtown, sundown town, sundown town, don't let them catch you, buddy when the sun goes down. There won't be no one else around, don't let them catch you, buddy when the sun goes down. Look here. But well, I used to preach, and I used to pray, was a prayer. my people off one day. Now they That I ain't going. Radio 1, de zender voor al uw wereldmuziek en Americana. U hoorde Rykoeder en Sun Downtown. Argos, Radio Ono. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. November 7. Het was when de politie Before that, I don't know. Op 7 november, toen de politie kwam hoorde ik voor het eerst dat ik de Schipholbrand had overleefd. Dat was tien dagen na de brand. Eerder wist ik dat niet. Ik hoorde het van de politie. Ik wist niet wat er gebeurd was. Ik wist ook niet dat ik nu in een gevangenisziekenhuis was... en dat ik gearresteerd was. Tot die 7 november wist ik niks. I don't know why. 7 november. Ik zal nooit vergeten wat de politie zei. Ze zeiden... Weet je waarom wij hier zijn? Ik zei nee. Hij zei... We zijn hier vanwege de schipholbrand die jij hebt aangestoken en die aan 11 mensen het leven heeft gekost waarbij 15 mensen gewond zijn geraakt. It was very big guy, bold. Do you know why we hear something like this? Toen hoorde ik voor het eerst dat er gebeurd was en kwam alles terug in mijn herinnering. That time I heard it start to come back in my mind. Ja. Yeah. U hoorde Ahmed al-Jabali, de Libier... die door justitie jarenlang werd aangemerkt als hoofdverdachte van de brand... die in de nacht van 25 op 26 oktober 2005 woedde... in het cellencomplex op Schiphol-Oost. Bij die brand kwamen elf mensen om het leven... en raakten er 15 ernstig gewond. Ahmed al-Jabali zelf liep zware brandwonden op... Hij werd in 2007 wegens opzettelijke brandstichting veroordeeld... tot drie jaar gevangenis. In hoger beroep werd dat teruggebracht tot 18 maanden. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak... en verwees de zaak naar een ander gerechtshof. En dat gerechtshof in Den Haag sprak al Jabali vorige week vrij. Een opmerkelijke zaak die Argos-verslaggever Willem de Haan... al jarenlang volgt. En Willem zit in de studio in Groningen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben je verrast door die vrijspraak, Willem, na al die jaren? Ja, ik was uh, eigenlijk totaal verbaasd... omdat er uh, sinds september een uh, rapport lag van het NFI... het Nederlands Forensisch Instituut... waarin staat dat je met een checkie wel degelijk brand kan veroorzaken... als de omstandigheden maar gunstig zijn... Dus als die brandende, dat brandende shaggy precies op brandbaar materiaal terechtkomt... dan zou die kant 16% zijn volgens het NFI. Daarnaast had het Openbaar Ministerie twee weken voor deze vrijspraak... Uh, nog een, uh, een verhaal van meer dan 60 pagina's... waarop Al djabali wel degelijk schuldig was aan opzettelijke brandstichting. En toen was er opeens die vrijspraak. Dus ik was echt uh, zeer verbaasd. Achter het Hof in Den Haag het niet bewezen dat die brand is ontstaan door dat shaggy? Nou, het is een... Uh, ingewikkeld punt. De media hebben dat ook uh, niet allemaal goed weergegeven vorige week. Het Hof is uitgegaan van een theoretische vraag. Dus ze hebben gezegd, stel dat die brand veroorzaakt is door een shekki, is hem dat dan aan te rekenen? Met andere woorden, kon hij verwachten dat er een brand zou komen? Nou, Het Hof heeft nu gezegd, nee, dat is hem niet aan te rekenen, want die kans is heel erg klein. Uh, zij noemen dat bepaald gering. Um, omdat ze zeggen, ja, je kan wel, zoals het NFI deed, een sigaret zo heel zorgvuldig met de punt naar beneden in een prop papier leggen, maar zo is het waarschijnlijk in werkelijkheid niet gegaan. Dus die kans is dan veel kleiner dan die 16 procent, bepaald gering. Dus het Hof heeft niet gezegd van, heeft hij nou wel of niet dat Shaggy weggegooid? Ze hebben geredeneerd, um, als hij dat gedaan zou hebben, hoe zit het dan? Nou, de bedoeling van het Hof was om wanneer de conclusie zou zijn dat er dan wel een aanmerkelijke kans was op brand... dat ze dan verder zouden gaan zoeken naar of er ook andere brandoorzaken zouden, zouden kunnen zijn. He, dus dan zeg je dat checkie is één mogelijkheid. Er zijn mogelijk nog meer mogelijkheden. Nou ja, nu is dus gezegd, ja, als het Tjekkie er niet is, kan het hem niet worden aangerekend. Strafzaak tegen hem voorbij, hele strafzaak voorbij. Dus ja, wat jammer is, is dat nu eigenlijk niet meer uh, het hof... Ja, toekomt aan de vraag, wat is nu eigenlijk de oorzaak geweest? Dus de oorzaak van die brand zal onbekend blijven. Je bent een beetje ontevreden over die uitspraak dus, hoor ik. Nou, ja, de les eigenlijk van die hele zaak is volgens mij... dat je bij een strafzaak vanaf het begin af aan moet kijken... naar alle scenario's die mogelijk zijn. Dus in dit geval zou dat zijn geweest. Die brand kan in de cel zijn ontstaan. Daar waren de heftigste uh, brandsporen. Dan zijn er weer twee mogelijkheden. Of de man is erbij betrokken geweest of het is een technische zaak, een technische oorzaak... Een kortsluiting bijvoorbeeld. Ja. Ofwel de brand is buiten die cel ontstaan, zou ook kunnen. Nou, al die verschillende scenario's zijn helemaal niet bekeken in die strafzaak. Vanaf het allereerste begin is gezegd van, we pikken er één scenario uit. Die man moet hangen, die zal het gedaan hebben. Dus justitie heeft zeven en half jaar geprobeerd... om hem ja, als zondebok verantwoordelijk te maken voor, uh, voor die brand. En daarmee doe je die verdachte geen recht maar je komt ook niet dichter bij, uh, bij de waarheid. Dus dat is, ja, wat dat betreft kun je zeggen, dat is onbevredigend. Hè? Je weet nog steeds niet wat die oorzaak nu is. En weliswaar is Al-Jabali nu vrijgesproken... maar zolang niet is vastgesteld wat nu werkelijk de oorzaak is geweest... blijft er toch iets, ja, voor mijn gevoel, aan hem kleven, zeg maar... vergelijkend met een moord die is gepleegd. Uh, er is iemand opgepakt, die gaat dan uiteindelijk vrij uit... Maar zolang de echte dader niet gevonden is, blijft, ja, blijft toch het idee hangen van ja, hij had er misschien dan toch iets mee te maken. Dus in, in die zin vind ik, het, uh, vind ik het jammer dat het nu is afgelopen. En ja, er is eigenlijk nog één, één mogelijkheid en dat zou zijn... Dat Ze kunnen u... in de Kassatie, het openbaar ministerie kan natuurlijk zeggen van we leggen ons hier niet meer neer, we willen, we willen weer terug naar de Hoge Raad. Ja, dat is één mogelijkheid, maar ik, ik wil eigenlijk iets anders zeggen. Is, ik, ik zie eigenlijk nog één mogelijkheid hè, dat om, om toch achter die waarheid te komen. Dat is dat de politiek nu aan de regering de opdracht geeft... om een nieuw onderzoek te doen naar die brand. En dan gaat het niet meer om een strafzaak... maar dan gaat het wel om een onderzoek van wat er nu werkelijk is gebeurd. Zoek dat nou eens grondig uit in die nacht van 26 oktober 2005... Ja, zodat je uiteindelijk dan toch toekomt aan waarheidsvinding, zal ik maar zeggen. Want die waarheid, ja, die kennen we nog steeds niet. Je vindt dat de politiek nu dat initiatief moet nemen? Nou ja, ik zou niet weten wie anders. Um, ja, de advocaat is natuurlijk tevreden met deze vrijspraak. Dus zijn rol is uitgespeeld. Wat je zegt, het Openbaar Ministerie kan nu inderdaad nog in Cassatie. Ze hebben de tijd tot, uh, tot komende vrijdag. En ik sluit het ook niet uit dat ze dat doen. Want kijk, ze hebben natuurlijk... Uh, zeven en half jaar geprobeerd, wat ik net al zei... om de schuld van die brand in de schoenen van deze Libische jongen te schuiven. Nu hebben ze van het Hof een enorme draai om hun oren gekregen. Omdat het Hof zegt, ja, met dat verhaal van het weggegooide Sjekkie... daar kunnen we niet zoveel mee, dus we stoppen ermee. Nou, ik, ik kan me moeilijk voorstellen dat het Openbaar Ministerie... met aan het hoofd staatssecretaris Steven... hier niet ongelooflijk van baalt. En eh, ja, als ze vanaf het begin eh, hebben geprobeerd... om ja, die Libië tot, tot zonderbok te maken. Ja, dat zou gek zijn als ze nu opeens het hoofd deemoedig in de schoot leggen. Het, het kan natuurlijk, maar... Dus het zou me niet verbazen als er tot een Cassatie komt. Maar het nadeel daarvan is weer... Ja, dan gaat het weer om die schuldvraag van die Libië. En dat bewijs is ongelooflijk moeilijk te leveren. Terwijl jij eigenlijk wilt weten, wat is er gebeurd in die nacht? Wat is nou die oorzaak van die brand geweest? Kijk eens, het, al een maand na, na die brand sprak ik voor het eerst de overlevenden uit die cellen, cellen gang K. Die zeiden van het was waanzinnig warm in die cellen. Hè? De kachel stond loei heet, die kachel was kapot. Uh, die jongens liepen allemaal in een, in een sportbroekje en verder hadden ze geen kleren aan. Zo warm hadden ze het. Ze lagen niet onder de dekens, ze lagen... Op, op hun bed, uh, op de dekens. Ze hadden het veel te warm. Dus ze hebben vanaf het begin af aan gezegd waarom wordt er niet gekeken naar wat er met die kachel aan de hand was. Nou, dat is één scenario. Hè? Uh, die die uh, elektriciteitsdraden bijvoorbeeld... liepen in kokers langs de verwarmingsbuizen. Nou, wat gebeurt er wanneer die loeihete buizen bijvoorbeeld... Ja, iets doen met die elektriciteit. Ik heb geen idee of dat kan. Ik ben, ik ben helemaal niet technisch geschoold. Maar ik heb nooit een rapport gelezen... waarin dat bijvoorbeeld is bekeken, dat scenario. Heb je het gevoel dat de overheid toch wat te verbergen heeft? Ja, dat er een soort cover-up is... van wat er echt in dat cellencomplex gebeurd is? Nou, kijk... Uh, dat rapport van de onderzoeksraad van Van Vollenhoven heeft in 2006 natuurlijk uh, wel heel, heel harde conclusies getrokken. En ook terecht over wat er allemaal mis was. En, en dan gaat het om uh, de brandvoorschriften, uh, het niet oefenen van het personeel, uh, verkeerd materiaalgebruik enzovoort enzovoort. Uh, vergunningen die niet in orde waren. Dus wat dat betreft heeft, heeft de overheid al een, uh, een flinke tik op zijn vingers gehad toen de tijd. Uh, ja, het is natuurlijk wel extra pijnlijk als ooit zou blijken... dat die brand ook nog eens buiten die cel is ontstaan. Of in ieder geval door een technische oorzaak... en niet door deze, uh, deze celbewoner. Ja, dan krijg je nog eens een keer natuurlijk uh, de aandacht op de overheid. Van, goh, uh, hoe kan dat nou... Uh, dat je zo'n gebouw inzet waar zomaar een brand kan ontstaan... Hè? dan was het nog veel meer mis dan wat Van Vollehoven al had aangetoond. Ja, dat wil de overheid natuurlijk liever niet. Liever niet. Uh, wat gaat Al-Jabali nu doen? Hij is namelijk in 2009 als ongewenste vreemdeling het land uitgezet... en, en woont weer in Libië, in, in Tripoli. Hij zou natuurlijk nu kunnen zeggen... ik wil alsnog asiel in Nederland aanvragen. Nou, hij hoeft geen eens asiel aan te vragen. Uh, kijk, uh, de, de mensen die uh, destijds die brand hebben overleefd... Uh, daar was hij er natuurlijk ook een van. Ja. Die hebben op grond van die traumatische ervaring... een verblijfsvergunning gekregen. Um, Balli zou daar nu ook voor in aanmerking kunnen komen. Um, hij is nu het land uitgezet als ongewenst vreemdeling... omdat hij veroordeeld is. Nou, die veroordeling is met deze vrijspraak komen te vervallen... Dus ja, logischerwijs zou je dan kunnen redeneren... dat hij dus ook als getraumatiseerd slachtoffer van die brand... recht heeft op een verblijfsvergunning. Of hij dat gaat doen, weet ik niet. Hij, hij heeft natuurlijk sowieso recht op een behoorlijke schadevergoeding. Hij heeft anderhalf jaar ten onrechte vastgezeten. En wat waarvan... is een behoorlijke schadevergoeding? Nou, dan moet je denken, zegt zijn advocaat... aan een bedrag met uh, in ieder geval vijf nullen. Dus dat is iets, iets in de orde van tenminste een ton en mogelijk meer. Hij heeft ook een groot aantal maanden in isolatie gezeten. Heel opmerkelijk en, en ook verwerpelijk, denk ik. Um, ja, dus hij kan een enorm bedrag claimen. Ja, en daarvan kun je in Libië natuurlijk um, wel weer mooier leven dan in Nederland waarschijnlijk. Kun je Tripoli weer een feestje van bouwen. Dat lijkt me, ja. ja. Mag ik je bedanken voor deze uitvoerige analyse van de vrijspraakzaak van Ahmed Al-Jabali. Willem de Haan in Groningen. Dit was uh, Argos, volgende week dus deel 2 van de serie over de anticonceptiepil. En uh, straks komt Tros in bedrijf met Frank Heemskerk... oud-staatssecretaris van Economische Zaken die naar Washington gaat.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 De Vergelding van Jan Brokken. Waar gebeurt en leest als een detective? Ook verkrijgbaar bij de Libris Boekhandel. Oh, en Ecosim wordt aanbevolen door tandartsen en tandprothetici. Door ons dus. Hoofdpijn, duizeligheid, afstanden niet goed kunnen inschatten. Een verkeerd aangemeten multifocale bril kan problemen opleveren. Daarom neemt Pearl alle tijd om tot een goed en persoonlijk advies te komen. Dat maakt ons de multifocaal specialist. Goed gezien van Pearl.